wat zijn dat voor boeken? Dubletten van de bibliotheek. Er zijn nog heel aardig boeken bij. Ligt je werkelijk van alles. Kijk nou. Dat oh, oh, oh. moet onder de tuin zijn, dat zijn die glazen tegels. Maar kunnen we dit niet gebruiken voor het nietselarchief. Het is toch veel mooier. Maar er zijn hier geen verwarmingsbuizen. Het lijkt me te vochtig. Kijk nou eens het shitje van Beerta. Dat kan niet, hè. Die zetten we straks bij het knipselarchief. Dan doen ze tenminste weer dienst. <lacht> Op die stoelen hebben alle grote van ons vak gezeten. Is het werkelijk? Oh, de bidden van Sigurdsson. <lacht> <lacht> Is het niet geweldig? <lacht> Anton, ik kom met een missie. Dat voorspelt nooit iets goed. Nee,